Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet onafhankelijk worden onderzocht wat er gisteren is gebeurd in Gaza. Bij een bloedpad kwamen tientallen en misschien wel meer dan honderd Palestijnen om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hamas zegt dat het Israëlische leger gericht op mensen schoot tijdens het uitdelen van voedsel. Volgens Israël waren dat mensen die plunderden en werden mensen overreden door vrachtwagens van het hulpkonvooi. Andere landen zijn geschrokken. Onder meer Canada, Frankrijk en Egypte veroordelen wat er is gebeurd. Amerika kan zo even in belangrijke Nederlandse mails loeren. Veel bedrijven en instellingen slaan ze op bij bedrijven als Google en Microsoft, zegt onze verslaggever. Dan gaat het onder meer om de mail van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Autoriteit Financiële Markt. Dat zijn allemaal bedrijven of overheidsorganisaties die hebben gekozen voor Microsoft om een e-mail bij op te slaan. Ze zeggen dat ze het niet op hun eigen server of in Europa opslaan omdat de Amerikaanse diensten goed en goedkoop zijn. Het gebeurt waarschijnlijk vaker dat advocaten voor hun cliënt informatie doorspelen naar buiten de gevangenis, zegt de hoogste gevangenisdirecteur tegen Nieuwzuur. Een bekende zaak is nu die tegen Ines Weski, die info van Ridouan Taghi naar buiten zou hebben gebracht. Zijn neef, ook een advocaat, werd daar al voor veroordeeld. De directeur zegt dat advocaten heel erg onder druk worden gezet. De minister wil het gaan aanpakken. En Feyenoord staat in de finale van het bekertoernooi. Ze wonnen gisteren op het nippertje met 2-1 van eerste divisieclub FC Groningen. Die stonden een hele tijd met 1-0 voor. En dus was Groningen nog best dichtbij. Verzucht ook middenvelder Luciano Valente. Boeh, ja, zeg dat wel. Uh, we komen 1-0 voor. En uh, super mooie voorsprong. Ik denk dat we de eerste helft ook wel grip op de wedstrijd hadden. En, uh, nou, ik had het gevoel dat we nog zomaar de finale in konden gaan. En uh, ja, tweede helft zie je dat we gelijk achteruit uh, lopen. En dan... Uh, ja, dan tegen een club als Feyenoord wordt dat gewoon heel erg lastig. En dan blijf je achter de feiten lopen. En, uh, uiteindelijk moet ik zeggen, geven we hem ook nog best wel makkelijk weg. Dus uh, nee, dat is gewoon heel jammer. Maar uh, ja, ik ben super trots op het team wat wij hebben gepresteerd. Feyenoord speelt in de bekerfinale tegen NEC. Die wedstrijd is op 21 april. En het weer nog een wisselend dagje met vanochtend best wat zon. Later trekt het meer dicht en zijn er wat buitjes. Eerst vooral in het westen, later ook op andere plekken. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt met 10 minuten vertraging over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaas, meer wat afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, ZFM in de ochtend.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 exactly what Fly!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 I still really Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWIJ journaal. Nederlandse overheden en bedrijven hebben maildiensten op grote schaal uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven als Microsoft en Google. Onderzoekers noemen dat riskant omdat de Amerikaanse overheid inzage kan eisen in het mailverkeer. De overleden Russische oppositieleider en Poetin-criticus Navalny wordt vandaag begraven in Moskou. Hij stierf twee weken geleden in een strafkamp in Siberië. Zijn vrouw Julia blijft voor haar eigen veiligheid in het buitenland. De verkeersboetes gaan vandaag omhoog. Zo worden snelheidsovertredingen zo'n 10% duurder. Andere overtredingen nog meer. Het weer in de loop van de ochtend uit het westen steeds meer zon. Vanmiddag gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. feel this way Truth. How could you ever be so cold to go behind my back and call my friend? Boy, you must have run and bumped your head because you left a number on your phone. So now your Maybe I'm the one to blame, but Do you think that you could be the one. Well, I'm